Vijf uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De federatieraad van de FNV buigt zich vandaag opnieuw over het pensioenakkoord... dat vakbeweging, werkgevers en kabinet in juni hebben gesloten. Vorige week was er nog een meerderheid tegen het voorstel... maar zaterdag ging FNV Bouw alsnog door de bocht... naar toezeggingen van minister Kamp. Daarmee is nu een meerderheid binnen de FNV voor de afspraken... over de toekomst van het pensioenstelsel. De vakcentrale CNV en MHP hadden al ingestemd met het pensioenakkoord. In Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Naar het Malieveld komen onder meer chronisch zieken, gehandicapten, werknemers van sociale werkplaatsen en ambtenaren van gemeenten, rijk en provincies. De organisatoren vinden dat de regering onverantwoord hard ingrijpt in de portemonnee van veel Nederlanders.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 Het weer aan de kust, kans op een enkele bui. In de rest van het land droog, maar wel kans op mist. Vanmiddag afwisselend buien en zonnige periode. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven.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 Goedemorgen dus. Ach, gut. Je zal toch een, uh, een LP zijn... die in de jaren zestig werd beschouwd als mijlpaal, als icoon. Dat klinkt heel erg leuk, maar uh, er staat je een afschuwelijk lot te wachten. Want wat gebeurt er met je? Iedereen kent je. En iedereen denkt, ja, jou hoef ik niet meer te beluisteren, want ik ken je al. En radiomakers denken... Jou ga ik het publiek niet voorzetten, want dat vinden ze zo'n uitgekoude hap. Ik denk dat dat een heel klein beetje geldt voor uh, Sergeant Pepper. Generaties lang is die plaat uh, geanalyseerd en bejubeld en uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, ontzettend veel interviews moesten Lennon en McCartney vooral geven over die plaat... En elkaar niet probeerde dan uit te leggen hoe ze daar uh, allemaal op waren gekomen. Op al die leuke deuntjes. En dan uh, onderbrak Lennon hem en die zei dan. Het was gewoon LSD, meer niet. Maar je hoort er uh, eigenlijk weinig van. Ja, ze nu en dan eens een keer. When I'm 64. Maar uh, dat good morning van zojuist. hoor je eigenlijk uh, bijna nooit op de radio. En deze ook niet. I'm fixing the hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering And I Sing A Hole was dat, van Pepper. Nou, daar laat ik het bij, voor wat die plaat betreft. Hiddenochtend. Uh, ja, nou ja, van de Beatles dan maar naar de Stones. Anders worden ze jaloers. Zeker Mick Jagger, die heeft daar er heel erg snel last van. Ik vond het heel erg uh, komisch... Om, ik ga trouwens niet iets van de Stones draaien, maar van Jagger Solo. Dat ga ik even uitleggen. Ik vond het heel erg komisch om in uh, de Volkskrant afgelopen week... Uh, te lezen hoe de heer Jackers zijn nieuwe cd... een uh, solo project, samen met uh, nog wat andere beroemdheden... Uh, hoe die die trachten te promoten. Namelijk op de ouderwetse manier. Je nodigt de wereldpers uit in een duur hotel in Engeland. En... Uh, dan, dan, dan zit die wereldpers daar, verzameld, en dan stuur je een woordvoerder. En dan zeg je, ja, uh, ik had op drie uur willen komen, maar het wordt uh, misschien een uurtje later. Dat moest die arme woordvoerster dus vertellen. En wat gebeurde er vervolgens? De verzamelde wereldpers die, uh, uh, is zich inmiddels bewust van het feit dat het niet meer 1970 is. Uh, de wereldpers had andere afspraken. Dus wat zeiden ze? Ja, als hij echt een uur later komt... dan, uh, dan stappen we op, want uh, nou ja, de een had een vliegtuig te halen... de ander had een andere interview te doen. En toen bleek de heer Jagger plotseling wel bereid te zijn... om uh, op te draven en zijn uh, plaat toe te lichten. Zijn cd, moet ik zeggen. De tijden Mick Jagger zijn veranderd. Um, en solo is Mick Jagger eigenlijk uh, al helemaal uh, weinig waard uh, geweest. Vind ik tenminste al die jaren. Ik wil één uitzondering maken en dat is voor zijn bijdrage in 1969 aan de film Performance. Uh, die film vind ik niet zo, maar de muziek wel. Mimo from Turner was een, uh, een, uh, een opname die eigenlijk geheel gedragen wordt door het virtuose gitaarspel van Ry Cooder. Uh, reden om hem te laten horen.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 Shape. I remember you In Hemlock Road 1956 You're a faggy little Leather boy with a smaller Piece of stick You're a lashing, smashing Hunger man, your sweat shine Sweet and strong Your organ's working perfectly But there's a part that's not Screwed on You're the man who squats behind the man who works the soft machine Come down, gentlemen, your love is all I crave You'll still be in the circus when I'm laughing When the old men do the fighting And the young men all look on And the young girls eat their mother's meat From tubes of plastic corn Beware it, please, my gentle friends Of all the skins you breathe They have a tasty habit They eat the hands that bleed So remember who you say you are And keep your noses clean so be strong with your bees Oh Rosie dear don't you think it's queer so stop me if you please The baby's dead my lady said you gentlemen why you all work for me Mick Jagger en vooral Rai Koorder dus in uh, Memo van Turner we gaan naar een andere plaat die hetzelfde lot beschoren is als Sergeant Pepper. Namelijk Rumors van Fleetwood Mac. Daar hoor je ook altijd dezelfde nummers van. Tot vervelens toe. Dat gaan we dus niet doen. Waarom laat ik iets van Rumors horen? Nou, het schoot me ineens te binnen dat een paar jaar geleden... ik vertoefde onder de rook van Chicago in een klein dorpje bij familie. En we belanden op de een of andere manier bij een Truman. Uh, Truman woonde op een, uh, op een hoek, bij een kruispunt. Uh, in een uh, nou, redelijk bescheiden huis, maar wel met veel grond eromheen. Een hele grote boerenschuur waarin deze bejaarde Truman... een aantal uh, oldtimer-auto's uh, had geparkeerd. Die daar uh, onder het stof uh, enigszins geconserveerd werden. Uh, nou, allemaal leuk, goed en wel. Maar ik hoorde toen, ja, Truman... Dat is, uh, dat is de ex-schoonvader van Lindsay Buckingham van Fleetwood Mac. Oh, dacht ik toen. Heel raar, maar dan ga je plotseling anders naar zo'n huis en zo'n uh, landje kijken. Waarom, weet ik ook niet. En uh, uh, waarom wist iedereen dat de Lindsay Buckingham ooit een uh, schoonzoon was geweest van die uh, genoemde Truman? Nou. Als Truman jarig was, dan kwam Lindsay... dat is toch heel normaal als je schoonvader jarig is... maar het bijzondere was dat hij per helikopter arriveerde. En dan stapte Lindsay uit, overhandigde zijn cadeautje... dronk een glas en vertrok na een uurtje weer. Ja, dacht ik toen... beetje wereldvreemd voor je toch wel... als je lid bent van zo'n supergroep. Althans, dat was het in de jaren geworden, in de jaren zeventig. En uh, je hebt de rumors gemaakt... Wrongers. Wat zullen we ervan laten horen? Nou, Lindsay dus. Uh, never going back. Vind ik een leuk nummer. Mm -hmm. helicopter helikopter Buckingham. Ik weet het niet, ik vind iemand dan niet, niet meer zo leuk als ik dat hoor. Van de, met een helikopter naar een, naar een dorpje vliegen, cadeautje afgeven en dan weer... Nou ja, dat doet uh, rumors met je als je zo'n plaat maakt. Ik weet niet of dat een uh, prijs is die, uh, die iedereen zou willen betalen voor de roem. Nou, genoeg gezeurd. Uh, we gaan nu een beetje irriteren, uh, namelijk met de stem van Roger Chapman. Die zat in de band Family. Uh, ja, die zat midden in de Engelse scene. Een heleboel uh, leden van Family die zouden later opduiken in andere bekende groepen. Of ze kwamen juist bij een bekende groep vandaan. Uh, en het geluid van uh, Family werd vooral gedefinieerd door uh, de stem van Chapman. Ja, die valt nergens mee te vergelijken. Behalve dan misschien met de stem van uh, onze eigen... Deel van S. Van de Shoes. Uh, die had ook zo'n strot waarvan je dacht: van, waar komt dat geluid nou ergens vandaan? Of knijpt iemand die keel dicht als die aan het zingen is? Denk maar eens eventjes uh, na over de Shoes en uh, na, na Na en uh, Osaka. Daar zat ook dat merkwaardige geluid in. Nou, die Chapman die kon er ook wat van. Met zijn uh, family. Sommige mensen vinden het een vreselijk irritante stem. En anderen die uh, lopen ermee weg. Uh, nou, in ieder geval, uh, uh, ze hadden een aardige hit in 1971. Met, uh, met deze, ze bereikten er de vierde plaats mee in Engeland. Uh, met deze dus, In My Own Time. Ja, ik ben, er, ik ben me ervan bewust. Een zekere irritatiefactor heeft de stem van Chapman wel. Maar uh, toch leuk om Family weer eens te laten horen, na al die jaren. Ja, nog zo iemand van wie ik het zo enorm betreur... dat die uh, zo weinig te horen is via de media. Curtis Mayfield. Spoor hem eens op op de een of andere manier. En beluister die prachtige muziek van hem. Move on up, bijvoorbeeld... And, uh, we Gotta Have Peace, of gaat terug naar de jaren zestig... naar zijn uh, periode met The Impressions. Maakte die ook prachtige, zo nu en dan een beetje gospelachtige muziek. Curtis Mayfield heeft ontzettend veel betekend voor minderheden. Niet alleen in Amerika, maar misschien wel op de hele wereld. Door zijn enorm gedreven manier van doen. Hij had een boodschap uit te dragen. Zijn creatieve hoogtepunt had hij uh, in het begin van de jaren zeventig. Ja, je zou hem kunnen, kunnen beschouwen als... Uh, ja, Misschien ga ik nu een beetje te ver als de Martin Luther King van de muziek. Nou, dat weet ik niet, maar het komt wel in de buurt, vind ik eigenlijk. Uh, en... De gedrevenheid van de man bleek helemaal nadat hij een vreselijk ongeluk gehad uh, had. Hij uh, kreeg een, uh, een hele stellage bovenop zich tijdens een optreden. Een, uh, een, een, Zo'n zo balk met uh, belichting eraan. En dat uh, leidde tot een dwarslesie bij Mayfield. Een hoge dwarslesie. Hij kon bijna niets meer, maar nog net zingen. Dat lukte nog wel. En uh, zijn gedrevenheid blijkt eruit dat hij toen toch nog ingeslaagd is om opname te maken met een ongelofelijke uh, uh, vorm van, van, van doorzettingsvermogen. Hij had een verhaal te vertellen en dat moest hij kwijt. Ik wil uh, van hem laten horen een nummer met een prachttitel. Don't worry, if there's a hell below, we're all gonna go. Nou, dat is toch een mooi motto om de week mee uh, in te gaan. Fijne week, tot volgende week. I, light, I, I was so depressed I and I woke up the book of Revelations, yes. and if people would just get, read the Bible, and read the book of Revelations, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do, is just get the good book, and read it, and put it to everyday life. Sisters! Niggas! Whities! Whities! Don't worry If there's hell below We're all Dank Jan Emaus, Dat was een mooi half uurtje. Echt inderdaad leuk om die Beatles weer te horen. Ja, en Curtis, daar kan je me altijd voor wakker maken. Goed, iets geheel en al anders. Zin in knoflook. Vorige week was het weer tijd voor uh, het Roze Knoflookfestival in Kookwinkel de Sperwer. Juliette in de Amsterdamse pijp. Pal naast de Albert Kuipmarkt. Overal hingen weer die enorme knoflookbollen die Carlo zo noest verbouwt in Frankrijk. En je rozen uit de Lotrek. Nou, kookboeken keuken en lekker etenspecialist en publicist Onno Klein, die opende het tweede knoflookfestival. Maar eerst gaven de worstenmakers Brand en Levi een fijne demonstratie. En daarna, ja, nou, de rosé, die vloeide rijkelijk dus, uh, de... Uh, nou ja, luister zelf maar. MUZIEK En mij is gevraagd om uh, hier vandaag een, uh, een demonstratie, workshop, uh, verse worst maken te organiseren. Dus dat, doen we met, uh, dat doe ik met, uh, met veel plezier. Brand en Levi zijn drie vrienden die eigenlijk uh, alle drie kok zijn. We hebben een paar jaar in de Amsterdamse horeca gewerkt en we hebben acht jaar een cateringbedrijf. En we maken altijd al verse worsten. Dat, uh, we hebben alle drie bij restaurant Le Holland Deg gewerkt hier op de Amsterdijk. En daar werd altijd uh, verse worst gemaakt, zo is onze, onze interesse voor het worstmaken ontstaan. Uh, het werd op een gegeven moment dat een hobby. We hebben de, deze worstenmachine hebben we denk ik zes, zeven jaar geleden gekocht in Duitsland. En sindsdien hebben we eigenlijk uh, bijna elke catering die we doen, hebben we wel een worstje gemaakt. En we zijn een jaartje chef geweest bij restaurant 1900 in de Watergraasmeer. Daar hadden we altijd een, uh, een verse worst op de kaart. Ook met inktvis of met gamba's en allemaal gekke combinaties. Uh. Dus dat was, een, uh, ja, dat was al een tijd een hobby van ons. En toen ben ik uh, samen met samen wel een uh, half jaar naar Italië gegaan. In principe om gewoon lekker, uh, lekker op reis te gaan. En toen dachten we, nou ja, als we dan toch naar Italië gaan, dan kunnen we misschien nog wel iets, uh, iets moois leren. Dus toen hebben we via Slow Food hebben we stage gelopen bij verschillende uh, Italiaanse worstenmakers. Het was in dezelfde periode als dat wij de jongere beweging van Slow Food, de You Food Movement, hebben opgezet. Dus dat liep mooi uh, synchroon. Uh, we zijn begonnen in Corsica, waar we bij hele artisanale worstemakers uh, in de leer zijn gegaan... ...die echt hun eigen varkens nog in de bergen los rond hebben lopen. en uh, Alleen in de wintermaanden hun varkens slachten en tussen de vijf en zeven beesten per week uh, helemaal verwerkte, uh, helemaal droogte. Uh, en in Italië hebben we ook bij wat grotere bedrijven gewerkt. Ook wel bedrijven die uh, wel 1000 uh, nou, kilo, 2000 kilo per week uh, produceerden. Dat is natuurlijk ook heel interessant om te zien hoe dat ging... Um, en wat ons eigenlijk het meest opviel daar is dat echt alles groter dan die hele artisanale worstenmakers of die oma die nog haar eigen, eigen varken in de tuin heeft rondlopen. Um, Over waar we kwamen zagen we dat ze gewoon bio-industrievlees gebruikten. Om de worsten en hammen en dergelijke te maken. Uh, en veelal ook nog afkomstig uit Nederland. Uh, Nederland is het tweede na grootste varkensproducerende land van Europa. En dat komt voornamelijk omdat het uh, voer, veel als soja, vanuit Zuid-Amerika aankomt in Rotterdam met de boot. En het is natuurlijk goedkoper om die beesten in Nederland te voeren en vervolgens op transport te zetten naar Zuid-Europa in plaats van dat je altijd voer naar Zuid-Europa uh, moet rijden. Dus toen dachten wij, nou ja, als wij de technieken uh, van het droge worst maken daar in Italië kunnen leren, um, waarom dan niet in Nederland... Um, Hetzelfde product maken, maar dan uh, met goed gehouden lokale varkens. En uh, alles zo duurzaam en, uh, en bewust mogelijk. Dus toen zijn we, daar zijn we een jaar geleden zijn we ermee begonnen. Uh, bij uh, de Lindenhof in Baanbrugge. Die kenden wij al als horecaleverancier. Daar zijn we mee in gesprek geraakt. Zij werken met, uh, met hele beesten, hele varkens. Het Baanbrugs-BIG uh, genaamd. Um, en het probleem als je aan de horeca levert en je werkt met hele beesten, is dat je veelal de voorkant van het beest, of het nou een, een koe of een kalf of een varken is, uh, dat raak je minder goed kwijt. Omdat de meeste koks in Nederland die zijn niet meer zo gewend om uh, met te delen te koken. Uh, dus voor hun was het een, uh, een mooie kans om die schouders voornamelijk dan uh, mooi te verpaarden. En voor ons was het een hele mooie mogelijkheid om uh, gebruik te maken van de ruimte en van de, van de apparatuur die daar uh, al staat. En sindsdien uh, werken de slagers, die werken daar voor zes van zes uur ochtends tot half drie s middags, en daarna nemen wij de ruimte in beslag en uh, maken wij daar borst. Het um, dus zijn we eerst een half jaar hebben we geëxperimenteerd, uh, want je kan je voorstellen, als je, we hadden de basis wel in Italië geleerd, maar we, um, nou, veel recepten daar zijn niet heel spannend vonden wij, want dat gebeurt al eeuwen zo en dat is traditie en daar moet je verder ook helemaal niet uh, niks aan veranderen, wat natuurlijk waar niks mis mee is, maar wij. Het zijn drie koks en we houden van, van spannende smaken en van leuke combinaties. Dus we, zijn, uh, ik denk wel, we hebben wel vijftig verschillende smaken geprobeerd. Van uh, roze peper met kaneel tot uh, ras el elhanout. Uh, hazelnoten met gedroogde uh, van alles en nog wat. Het meeste was niet tevreden. Um, en uiteindelijk zijn we bij zeven smaken terechtgekomen die we wel uh, erg goed werkten. Waarvan sommige, ook uh, klassiek zoals zwarte peper of knoflook met nootmuskaat, venkelsaat maar ook uh, rozemarijn met rozenblaadjes uh, of lavendel, bijvoorbeeld. Kruidlaag? Nee, nee, dat, nee. Um, en de, de knoflookworst die wij maken, de knoflooknatmoscaat, daar gebruiken wij ook altijd de Lautrec knoflook uh, die ook bij de Linde verkrijgbaar is. Uh, dus dat was, een, dat was een mooi toeval dat wij die al gebruikten voordat het ons gevraagd werd. En ja, het is voor ons gewoon echt een uitdaging om alles wat wij doen uh, zo, uh, zo goed mogelijk te doen. Dus we hebben goed contact met de boeren. Um, we, het voer wat de beesten krijgen dat is uh, speciaal samengesteld door de Lindenhof. Um, er zit geen soja in verwerken, veel granen, veel tarwe's. Uh, de beesten die kunnen altijd naar buiten en ze hebben genoeg ruimte om, uh, om lekker uh, rond te huppelen. En um, ja, het is gewoon heel leuk om, uh, om worsten te maken uh, op deze manier. Eerst ben je kok en een jaar later ben je een één keer worsten te maken. Dus nu verkopen we onze worsten bij een twintig, uh, tal winkels in Amsterdam, maar ook wel buiten Amsterdam. Uh, en we zijn nu de laatste tijd zijn we een beetje bezig om ook uh, met verse worsten te uh, maken. Voor sommige restaurants maken we speciale verse worsten. Um, dus vandaag uh, gaan we ook een verse worst maken met uh, Lottrek knoflook, uiteraard. Ik heb vanochtend uh, Lottrek knoflook uh, even gepeld en geconfijt in olijfolie. Hij is uh, goed zacht, zoals je kan zien. Um, dat heb ik gedaan om een iets zachtere, zoetere smaak te geven dan dat je hem rauw gebruikt. Ik vind het vaak in verse worst als snel wel, wel heel heftig. Um, daarbij gebruiken we het baanbrugsparken, waarvan we de, de buik en de schouder gebruiken. Dat heb ik al gemalen, dat pak ik zo uit de koelkast. Uh, en als extra twist heb ik uh, van het uh, Amelands lam. Dat is uh, 100% uh, tessels ras wat op Ameland uh, Grootgebracht is uh, en die graast op weiden die soms ook onderlopen, waardoor het dus. Uh, Pre-salé wordt het genoemd, waardoor het dus een iets zoudige smaak heeft. Oh. oh. Nou. Nee. nee, nee. Ja. Niet. Je kunt vlees niet uh, voorzouden. Pre-salé betekent kwelter. Gezouten weiden. Ja. Oké, okay, dan lopen ze dan. Voor mij pas een aparte smaak, maar vlees kun je niet zouten. Dan zou een caballel uit de zee ook zout zijn. Je ziet niet. Even een, even een noot tussendoor. Daarvan gebruiken we hart, lever en dier. Dat uh, gaat ook uh, door de worst zijn. Uh, samen met de knoflook, met de smaak. Zwarte peper. Een heel veel nootmuskaat en een klein beetje kaneel. Zout uiteraard. En dan uh, was ik van plan om als de worsten klaar zijn, om ze daarna te bakken in de olie waarin de knoflook geconfijt is. Uh, dat gaan we doen, dus uh, misschien zou iemand mij even kunnen helpen met het uh, snijden van de knoflook, dan uh, pak ik het ondertussen het vlees en dan gaan we dat mengen, als het goed gemengd is doen we het in een stopbus, dan uh, vind ik het leuk als meer mensen me daarmee helpen om te draaien, dan gaan we het even slingeren zodat het een mooie vorm krijgt en dan, uh, dan bakken we ze in de pan om te proeven, dat dus, uh, is wat we gaan doen. En waarom doe je er lam bij? En voor, is, dat, is dat voor de smaak alleen? Uh, nou, ik kreeg bij de ze drie dagen geleden hele mooie lammetjes binnen. Dus dat is toeval eigenlijk? Ja, dat kwam zo op mijn pad. Ja, ik okay. had het niet een van tevoren bedacht plan, maar het kwam gewoon zo uit. Het okay, okay. lijkt me heel lekker met die gekochtig knoplood. Ja. Carlo heeft mij gevraagd om, uh, om het festival hier te openen. Knoflook. Ik wou het dan over knoflook hebben. Omdat het een knoflookfestival is. Roze knoflook uit uh, Lautrec. Er zijn natuurlijk allerlei variëteiten. We hebben hier een teler die 200 variëteiten teelt. Ik weet niet of hij daar de roze knoflook bij heeft. Maar ja, dan zou je hem nog niet van Lautrec mogen noemen. Want dat is een beschermde herkomstbenaming, als ik het goed heb. Ja hoor, van de Europese Unie. En met een label Rouge. En label Rouge wordt in Frankrijk alleen uitgegeven als een product. ...proefbaar beter is dan andere producten. Want roze knoflook wordt in supermarkten soms ook wel aangeboden... ...hoor ik van Carlo, maar dan is het niet die van Lotharque. Knoflook, nou we zijn hier met z'n allen bij elkaar. De tijd van het, uh, het snufje knoflook is een hele tijd achter ons. Ik weet dat mijn eerste kookboeken van naar Boor, dan heb ik het over begin jaren zeventig, spraken over knoflook en dan had ze het over een ziertje knoflook. Een ziertje? Een ziertje knoflook. Nou, waarschijnlijk een halfteentje of zo, of, of, een, of een snippertje. Een snippertje. Oh. Teentje. Mug Jans had over een halfteentje, nou zo zie je maar. En voor die tijd hebben we natuurlijk weer Romeus Buning. Die, die het ook met graagte gebruikte. En volgens mij ze durfden er niet echt voor uit te komen. Ze gebruikten het zelf veel meer waarschijnlijk. Maar het al, moest alles met maten. Als Wiena het had over allerlei dingen, inclusief rozemarijn en zo... dan was het altijd met, met maten, want dat was allemaal zo sterk. Een klein beetje. Ja, zo ging dat in die tijden. Nog altijd wordt bijvoorbeeld uh, aan het Engelse Hof... Ik weet niet hoe het in Nederlands is, uh, bij Beatrix... maar aan het Engelse Hof is het verboden, alle medewerkers... om knoflook te eten, te gebruiken. Ja, Shakespeare indachtig. Die zei: uh, let, us, let us not eat garlic. We are to utter sweet breath. De, de, de acteurs. Ik weet ook uit het zangvak dat als je aan iemand een grote pest hebt en je, je medespeler, en je moet nu wedzingen, dan eet je een haring of je eet knoflook. Ja. Aan het Engelse Hof, Buckingham Palace is knoflookloos. Ik weet niet of dat nog steeds zo geldt, maar ja. Dat is het probleem met knoflook. Als je dat eet, dan is dat aan je te merken. Niet alleen op je adem, maar op een gegeven moment ook uit al je poriën. Daartoe moet je dan, als de oude remedie, peterselie eten. Die is hier niet aanwezig. Hetgeen een teken is van hoe we zijn opgeschoven in uh, Is dat waar, die peterselie? Ja. ja. Het doet iets. Of een koffieboontje, een rauw koffieboontje. Ja, ja. Het doet, het doet iets misschien wel voor je adem op dat moment... maar doet het iets voor het doorwerken van de knoflook door je systeem heen. Want wat is de geur van knoflook? Knoflook, zoals veel planten, beschermt zichzelf tegen vraat, tegen, tegen het opeten door beesten. En hoe doet de knoflook dat? Uh, als je hem kapot maakt, dan komt er een enzym vrij... en die laat twee stoffen met elkaar in contact komen... die normaal in de cel niet met elkaar in contact zijn. Aliïnazen en alicine, ik zeg het maar, ja. Die, Aline. en alinase. en die vormen dan allicine. En dat is de power van knoflook. Goed, oké, okay, als je dat weet, dan begrijp je ook dat als je knoflook rauw gaat opeten... en vermorselt tussen je tanden, dat er een effect enorm is. Als je hem gaat garen, de knoflook, dan ga je het enzym uitschakelen. Maar ja, heb je hem daarvoor al gesneden, dan is er al een hoop van die... zine in de eten terechtgekomen. Ga je hele teentjes langzaam garen, dan gebeurt er niet zoveel. Dan wordt die enzym uitgeschakeld voordat die stoffen met elkaar in contact kunnen komen. En dan krijg je een hele zoete... Prut binnen in die tenen. is fantastisch. Dat is de basis van de Le Poudre au Sangoucidaille. Euh, de kip met knoflook met 100 teentjes. Of 200 zoals u wil. Daar kun, je, daar kun je mee spelen. Dus, hoe gaar maak je je knoflook? Hoe hevig snij je knoflook? Pers je je knoflook? Laat je hem heel. Vervolgens, hoe bak je je knoflook? In Italië is het gebruik om een teen knoflook in plakjes of gekneusd in de olie. Te, te laten kleuren, heel voorzichtig. En dan haalden ze hem weg. Tollieren, tollieren dat betekent weghalen. In een boek werd dat uh, onlangs vertaald, een jaar geleden, door snijden. Dan hadden ze het verwisseld met taljade. Tollere della padella is niet snijden in de pan, dat is uit de pan weghalen. Zo zijn er verschillende uh, smaken. Want in, uh, in Spanje bakken ze de knoflook graag goed bruin. Wat een doodzonde is in Frankrijk en Italië. Uh, in de Provence gebruiken ze sowieso langs die kusten gebruiken ze de knoflook graag rauw in de aioli of alioli in, uh, in de Catalonië. Ja, daar, uh, dat is even wennen soms voor sommige mensen. Ik heb in een herberg in, uh, in Frans-Catalonië gegeten, een konijn met aioli. En dat was gegarneerd met gehakte rauwe knoflook. <lacht> Alsof het nog niet genoeg was. Dat was een beetje veel. Dat was een beetje veel. Maar we zijn er voorbij, we mogen nu allemaal knoflook eten. Ik weet toch wel van uh, een jaar of vijftien geleden... toen op gesprek op mijn koor uh, in de kroeg na aflopen op knoflook kwam. En ik zei, uh, ja, knoflook, ja, ik gebruik dat heel veel. Ja, zeiden mijn medezangers, dat weten wij. <totstuken> <totstuken> <totstuken> ik weet niet of ze het nu nog zou, zo zouden weten... want langzamerhand raken we allemaal doordecent van knoflook. En dat is maar mooi ook. En dan wil ik uh, besluiten... Bij het, uh, bij het openen van dit was ook met een mooie uitspraak van iemand, uh, ik weet zijn naam niet, maar ik blijf hem mooi vinden. Tomaten en oregano maken het Italiaans. Wijn en dragon Frans. Zure rom maakt het Russisch. Citroen en kaneel Grieks. Sojasaus maakt het Chinees. Maar knoflook maakt het lekker. Ja. Hoe oh, heet het koor? Welke koor zit jij? Nederlands hey, gezet ja, koor. Ja. Ondertussen is het uh, vlees hier uh, verschenen. Ja. Dus, dit is uh, wat ik al zei: de schouder en de buik. Grof gemalen. Dan hebben we hier de lever. Ik heb dat uh, niet ook door de gehaktmolen gedaan. Want, dan, ondanks dat je het door de grove molen doet, dan wordt het toch een beetje uh, papperig. En ik vind het wel lekker als je. Niet elk hapje naar de ingewande smaak. Dus af en toe een stukje nier, af en toe een stukje lever. Dat maakt het wel uh, spannend. Zie je er verschillen in die smaak dan? In nier en lever? Ja, zeker. zeker. Ja, lever is wat zoeter en de nier is wat, uh, ja, wat, wat heftiger. Kan een beetje naar, naar plas maken, maar dan op een niet... Oké. Okay. hele vervelende manier. Ja, misschien... Uh, niet dat gezicht hè? Nou luister, het enige wat ik niet lust in mijn lever en niet is het enige. Maar als je er doorheen doet en ik zie het niet meer, dan gaat het. bakken met uitjes. Oh dat is zo erg. Oh hou op. Is het het hart? Ja, dat ken ik wel van de poes. Ik heb het. We hebben nog een fijn knoflook, ik dacht ik doe, uh, doe niet te zuinig, is dus, goed okay. van spreken een knoflookfestival, dat gaat wel, dan mag, mag je het wel proeven. Flink wat zout hè, ja, maar zo veel, uh, ja. Daar gaat mijn bloedruk. Dan ja, leek het mij lekker om een uh, klein beetje nootmuskaat erbij te doen. Ja, moet er maar niet het zeezout ja een beetje kaneel oh ja zwarte peper vers gemalen in een koffiemolen voor een zwarte peper Oh, mouwtjes ja. op. Victoria gaat even kneden. Ik, ik heb handschoentjes, maar ik vind het zelf nooit... Nee. Kijk helemaal... je het ja. horen, hè? Uh, je wilt binding krijgen. Ja, Adeline, dat, uh... lekker eten gaat ook over dit soort dingen. Ah. Met lever. Sorry. Waarom? Ik maak mijn gehaktballen vallen, Adda. Altijd uit elkaar. Een beschuitje, beschuitje een eitje. Een eitje. Ah, ja, ja, ja. Een maar... ja. ja. beschuitje, ja. een de eitje. Waarom? Deze man weet, weet het antwoord. Melk? Nou, het ligt eraan. Je kan in principe, als je genoeg kneedt, dan uh, komen de eiwitten los. Maar als je nou echt een hele uh, zachte bal wil, dan doe ik zelf altijd uh, broodruim of beschuit en melk. Ja, en dan beschuit melk, beschuit melk en dan, en dan geeft het ook de binding. En dan Ik kan wel je had net een scheutje melk bij het eitje. Ja, ja. Nou ja nou, dat het, met de binding, met de, het kneden van het vlees ja. maakt eiwit los en dat gaat ja. de binding geven. Ja. Want een eitje, als je te veel ei erin doet, kan hij heel compact worden, want het ei laat hem ja. heel erg ja. opstijven. Ja. Je wil een, een zachte bal moet heel veel vocht bevatten. Nee. Ja. En hoe zorg je ervoor nou dat a, vocht er niet uitloopt en twee, dat, dat die bal niet uit elkaar domt. Ja, maar het is leuk als er toch een beetje gaatjes in zitten, vind ik. Dat het niet zo compact is, dat vind ik smerig. Dat is net zo'n smakballetje uit de fabriek. Nee, hij moet het hij nou, ja. Dat doet hij, ja, ja, ja. ja. ja. hij nou juist. Speur, speur. Speur, daar heeft hij het nou juist over. Ja. Een uitje erdoor. Maar ik, ik heb nou een perfecte ballen, ik kan niet anders zeggen, sorry hoor. Nee, eerst nee, dat zegt mijn moeder altijd. Hij mag niet verbranden. Ja. Dus voor die uitgeschuimde strandin. Ja. ja. Geen harde kousen. De boter moet niet te heet zijn als je de bal erin gooit. Nee, wel nee. Later kan je dat nog harder maken. Maar... Ik hoop, ik, ik, ik maak fantastische ballen. Ik vind het een, een ballenwedstrijdje. Waar is je, waar... Een gehakte ballenwedstrijd. Ja, ja, ja. Ik, ik sprak een keer een kok en die zei, nee, ik vind het altijd leuk om gehakt te maken. krijg je van die schone handen van. net als die hoer met het oude mannetje. We afzuigen 25 euro en uh, na een uur was er nog niks. En dan zei hij, hij is wel weer lekker schoon. <lacht> Doe ik ermee. Ik kan heel goed gaan vallen. Ja, ik ook. Maar zij ook zegt. Uh, Ronald Grip uh, nou dames. En... Knofloop gaballen hè? Nou, Oké, okay, volgend jaar knofloop gehakballen. Deal. Wil ja. jij ja, even mijn rechter mouw opstroken. Oh shit, schat. Sorry. Hè. Ja, ja. Ja, zo gaat het. Zodat je niet met bloed aan de, aan de mouw naar huis gaat. <laughs> nou, dat maakt mij niet uit. We moeten wel eens een leuk gesprek opleveren. <laughs> Nou, dat gekakel is ook weer klaar. Uh, onze laatste minuten zijn voor een nieuw verhaal uit de Stratofoon. In concreto, ik zeg het nog maar eens, te vinden op het Javaplein en, de en in de Javastraten in Amsterdam-Oost. Maar ook op internet, www.stratofoon. En uh, nou ja, dat zijn uh, leuke portretjes. En nu krijgen we er eentje van uh, uh, Katinka, Katinka Beer... En zij volgde Mieke. En Mieke is geboren in Oost-Vlaanderen, maar al 30 jaar woonachtig in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. En ze vertelt over haar strenge schooltijd. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 13, Juffrouw Florida. Ons huis stond vlak bij de weilanden. En er was maar één school en uh, dat was niet zo'n vrolijk schooltje. Hoor. Dat was zo'n klasje met van die ouderwetse bankjes. En daar stond een non die heel erg autoritair was. En ik was altijd doodsbang dat er iets heel ergs ging gebeuren. Dat dat gewoon volledig uit de hand zou lopen. Vooral juffrouw Florida, dat was de allerergste. Als je niet stil zat, dan sloeg ze. Als, ze. als je haar tegensprak, dan sloeg ze. En ik was uh, als kleintje linkshandig. Dus ik heb bij juffrouw Florida... heel lang met een uh, linkerhand vastgebonden op mijn rug gezeten. En zo moest ik mijn tekeningetjes maken. En ik ben in protest gekomen... Ik sprak niet meer. En dat heb ik... Uh, nou, zeker wel een half jaar volgehouden. En het eerst bij wie ik weer hele verhalen en mijn gevoelens ben gaan vertellen... Dat was mijn kat. Ik ging dan boven op de zolder in de stallen. En dan ging ik al mijn kinderverdriet vertellen. Ja, en die... En die die hebben dan een eindeloos geduld. Ik denk nog wel eens aan juffrouw Floride. En dan ben ik eigenlijk wel blij dat het leven mij nooit heeft geknakt. Maar dat ik heb leren buigen als het riet. Maar dat je altijd weer recht komt. Zwijgen zal ik niet gauw doen. Nooit meer. Nee. Wat ik wel overgehouden heb... Als ik het heel moeilijk heb, dan mag alleen de kat bij mij zijn. Ik praat nu niet meer zo met die kat. Niet zoals ik dat als kind heb gedaan. Maar er zijn momenten dat je alleen de wereld wil delen met de kat. <laughs> ja. Een mooi verhaaltje. De Stratofoon, deze week gemaakt door Katinka Beer. Volgende week weer uh, nieuwe verhalen. Uh, vergeet die website van ons niet: www.adelinevanlier.nl. Je kunt ook mailen naar het goede het Je kan me ook bevrienden op uh, Facebook, hè? Adeline Van Lier, gewoon. En uh, dat was al zo'n beetje. Oh ja, volgende week uh, hebben we hier, als het goed is, een, uh, een, een leuk beentje: de Apple Jacks. Nou. Ik ben wederom erg benieuwd. Nou, heb allemaal een uh, goede week. En bedankt Bart en bedankt uh, Thomas en bedankt Vincent. Dat zijn de mannen. Er zit nog een andere man, maar die, die is voor. Die gaat het programma nadoen. Doe!